Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De subsidiepot voor elektrische auto's zit nog behoorlijk vol. Vorig jaar rond deze tijd was hij al maanden leeg, maar nu is minder dan de helft van het geld uitgegeven. Deze mensen zien het ook nog niet zitten om over te stappen naar een stekkerauto, zeggen ze tegen verslaggever Vincent van Rijn. Ja, omdat ik vind die dieselauto handig voor mij. Daar kun je verder mee rijden? Ja, precies. Ja, ik vind de aanschaf vind ik, te duur om elektrisch te rijden. Dus uh, tot die tijd blijf ik bij benzine. En ik vind de is ook uh, belangrijk. De ANWB denkt dat het ook te maken heeft met de wegenbelasting. Nu hoeven eigenaren van elektrische auto's die niet te betalen. Maar het demissionaire kabinet wil dat veranderen. is het niet handig als je mensen over wil halen, zegt de ANWB. En als je nog een gratis opleiding wil doen, dan moet je nu even achter je laptop kruipen. Je kunt weer het stapbudget aanvragen. Die 1000 euro kun je gebruiken voor een opleiding of een cursus. Deze keer geen tripjes meer naar het buitenland of een opleiding over hoe je snel rijk kan worden. Alleen voor erkende opleidingen kun je het geld gebruiken. En veel kinderen die thuis te maken krijgen met geweld, worden zelf ook gewelddadiger. Van de groep die later zelf een relatie krijgt... zegt driekwart dat ze zelf ook te maken krijgen met geweld als dader of als slachtoffer. Onderzoekers noemen het in het AD een spiraal van geweld. En de Hitlerkever of de Mussolini-vlinder. Ze bestaan echt, maar wetenschappers vragen zich af... kunnen die namen eigenlijk nog wel? Deze onderzoeker van Naturalis vertelt meer over een klein oranje beestje... Ja, nou, de Hitlerkever is, uh, is vernoemd naar Adolf Hitler uh, door een Oostenrijker die uh, hem wilde vereren met het benoemen van een uh, weliswaar uh, compleet blinde kleine kever uit een grot in Slovenië. En het schijnt dat er ook een behoorlijke jacht op is omdat die dingen verhandeld worden. Ja, behalve ethische bezwaren zijn er ook andere nadelen aan de insectvernoemingen. Zo wordt er door neonazies gehandeld in de Hitlerkever die daardoor met uitsterven bedreigd wordt. Het weer nog in het noorden nog buien. Daarna een tijdje droog en af en toe wat zon bij 20 tot 25 graden. Eind van de middag wel opnieuw regen met in het zuiden en oosten ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is nog file rijden op de A7 vanuit Den Hoeven naar Zaanstad. Op werkzaamheden bij Avanhoorn. 4 kilometer file daar met een kwartier vertraging. De rijstrook is dicht.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 Goedemorgen, luisteraars. We zijn weer in Goedemorgen Zandvoort in Rabel, de Blauwe Tram in Zandvoort. Waar we een heel mooi programma hebben. Bij uh, dat programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, een programma vol met interessante onderwerpen en heerlijke muziek. In de eerste plaats heeft u nu net geluisterd naar het Daddy Cool, een nummer uit mijn jeugd. En inmiddels ben ik zelf een daddy. Uh, niet letterlijk, maar verruwelijk. Uh, maar de muziek is vandaag verzorgd door uh, Pim Groof en uh, bedankt voor dit eerste nummer alvast Pim. Uh, de presentatie uh, wordt gedaan door mijzelf, Roy Donger. Uh, het programma is verzorgd door Hans Botman die onze redactie doet. Uh, dus het is een, uh, een heel team wat weer hard gewerkt heeft om dit programma rond te krijgen. We gaan beginnen in het eerste uur. Uh, gaan we gaan praten met de beatpopzingers met Arno Westerburger. Uh, Carina meets Katja van Wilderlust over geneeskrachtige planten. Dus dat is heel goed om uit te luisteren. Voordat u het weet rent u weer over het strand en door de duinen. Um, Klutzerconcert komt langs. In het, uh, en uiteraard hebben we ook nog Camping Zandervoorde in het tweede uur. Over de vorderingen die daar nu zijn in het, de hele gerechtsgang. Carina gaat verder praten uh, met Katja van Wilderlust over geneeskrachtige planten. En we gaan afsluiten met Jordi. Martínez over Las Grimas Negras. Uh, dat wordt uiteraard een swingend interview. Inmiddels zit tegenover mij Arno Westerburger, oprichter, dirigent van de uh, Beatspop Singers. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, voor de luisteraars die het niet helemaal kennen, vertel eens, wat zijn de Beatspop Singers? Uh, wij zijn een uh, popcore in Zandvoort, uh, inmiddels uh, 20 jaar geleden opgericht, in 2003. En uh, we bestaan meestal uit zo'n, nou, ergens tussen de 20 en de 30 leden. Dat varieert uh, een beetje natuurlijk uh, door de jaren heen. Maar dat is ongeveer de grootte. En we repeteren iedere vrijdagavond in het jeugdhuis achter de uh, protestantse kerk. Ja? En ja, eens in een zoveel tijd dan, uh, verzorgen we optredens, uh, we staan in verzorgingstehuizen af en toe, we doen mee aan korendagen in Den Landen. En uh, ja, uh, ieder jubileumjaar proberen we een, uh, een jubileumconcert uh, te geven, dat gaat dus uh, vandaag plaatsvinden. En vandaag, is, <coughs> vandaag is het jubileumconcert. Ja, vanmiddag of vanavond moet ik ja. zeggen in, uh, in de krocht. Vanavond in de kocht. Ja. En uh, is het al uitverkocht? Niet dat ik weet. Dus maar uh, er zijn nog kaartjes verkrijgbaar, neem ik aan, uh, aan de kassa. Dus, uh, maar we beginnen om 8 uh, om uur. Half 8 oh. is de zaal open. Dus uh, iedereen is welkom. Nou, de mensen die nog willen, die kunnen in ieder geval uh, vanavond om 8 uur Precies. of voor 8 uur zich melden bij de kassa ah, dus om een kaartje ja. te kopen. Ja. En, en vertel eens, wat is nou het repertoire van jullie uh, uh, koor? Want beat pop is. Best wel breed. Is ja, het zit beaches. al in de naam: een beetje pop, uh, ja. popmuziek uh, voornamelijk. Uh, pop en rock ook wel. Uh, daar proberen we een beetje, uh, ja, een beetje divers uh, in te zijn. Dus niet alleen maar rampenstampmuziek, maar ook uh, wat rustige ballads en zo hier en daar. Maar ja, we hebben van alles uh, voor, voor ieder wat wil, uh, zoals dat dan heet. Ja, en, ja. En, en, voorbeelden? Ja, dat, ja, ja, oh, dat ja, dacht leuk. ik al. Ja. Ja. Nou, voor vanavond bijvoorbeeld uh, openen we met uh, Let Me Entertain You van uh, Robbie Williams. Ja, mooi. Dat is door. natuurlijk een heel mooi uh, rock, uh, stevig rock nummer om uh, mee te beginnen. Maar we hebben ook wat rustige nummers, zoals uh, Lef van, uh, van Karin Bloemen. Dat is een wat minder bekend nummer. Maar we proberen ook hier en daar wat, uh, niet alleen maar de hele bekende nummers te doen, maar ook eens van, oh, dat heb ik nog nooit gehoord. Of van, oh ja, dat heb ik heel lang geleden eens een keer uh, gehoord. Ja, memory Lane. Uh, ja, precies, dat soort, uh, uh, dat soort dingen. Uh, uh, Viva. La Vida, van uh, Coldplay uh, ja. zingen we bijvoorbeeld uh, Dance Monkey. Weer wat uh, recenter. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, een van de meest recente die we ingestudeerd hebben is uh, bijvoorbeeld I Don't Like Mondays. al wat ouder. Uit de, ja. uh, uit de jaren zeventig geloof ik. Uh, ja, eind jaren zeventig. Ah, dat is heel actueel. Z zeker, <laughs> ja. Als je weet waar het over gaat is het zeker actueel. Ja? Dat wist ik ook pas nadat ik het geschreven had. Van oh, gaat het daar eigenlijk over? Ja. Um, ja, we doen ja, Don't Stop Me Now van, van Queen bijvoorbeeld. een uh, Zombie. Ja, dat is een heel, heel apart nummer, maar ja. uh, zit wel in ons repertoire. Er wordt dus uh, een keer uh, ingestudeerd. Uh, ja, ook bijvoorbeeld uh, Smoor Verliefd van uh, Doe Oké. Okay. Een uh, heel lekker ska-nummer natuurlijk. Ja, uh, ja. ja, dan gaan we hakken. Ja, ja. ja en die, uh, een paar van die nummers trouwens die spelen we samen met een, uh, met een band die vanavond met ons uh, meespeelt. Uh, niet de hele avond, we hebben gewoon onze eigen vaste combo met uh, uh, een, uh, een pianist, uh, Evangelina, Evangelina heet ze, en uh, drummer Thomas. Uh, maar een paar nummers die spelen we samen met een rockband. Waar ik zelf ook in speel. Dat hebben we wel. Dus zo was de link gelegd. Dat was lekker makkelijk geregeld. Ja, ja de dubbele pet is soms heel handig. Ja, soms hè? best handig. Ja, precies. Ja. Uh, dus een paar nummers doen we samen. En de band zelf speelt ook uh, nou ja, rond de pauze. Ook uh, twee blokjes. Dus het wordt een hele drukke, drukke avond. Ja. En hoeveel uh, leden hebben dit op het koor? Op het moment zitten we op een 25 volgens mij. 25? Zoiets, ja. ja. En... en uh, um... Hoe, hoe, wat is de leeftijd? Vooral van alles. Van vrouwen, uh, de de, de, de er... oudste is op dit moment, ik denk, 83 inmiddels. Oh? Ja. ja. ja. ja. En de jongste is uh, 2 of 23, geloof ik. Uh, iets in die strekking. Dus oh, ja. Ja. er zit leuk. van alles, uh, van Le alles tussen. Leuke ja. variatie. Ja. Uh, ja. Ja. En hebben jullie uh, behoefte aan nieuwe leden? Is het altijd, nieuwe leden altijd vooral mannen natuurlijk. Dat is altijd een drama. Ja, is zo? ja mannen ja. is altijd moeilijk, uh, moeilijk te vinden. Dus de, zeker de baspartijen, die, uh, daar mogen best nog wel wat mensen, uh, mensen bij. De uh, is op het moment best wel uh, vrij sterk, maar er zitten ook een flink aantal dames uh, bij, maar die is uh, goed gevuld. En uh, ja, verder soprano altijd, alles, alles is welkom. Alles is en, welkom iedereen ja. die zegt, en moet je dan ook een uh, hele goede zanger zijn om uh, bij te Ja, je nou? moet afgestudeerd zijn aan het conservatorium. En, uh, nee, maakt echt helemaal niks uit. Nee hoor, als jij denkt dat je leuk kan zingen, mag je absoluut, uh, absoluut meedoen. Ja, ja, en dan is het zo dat uh, bij zingen ook oefening kunst baart? Uh, dat oh zo, ja, absoluut. Je kan niet zo goed ja, zingen, maar hoor. ik vind het wel leuk en dat je het probeert te proberen en dat ja, leert. Ik, uh, ik probeer met mensen waarvan ik door heb dat ze nou, moeite hebben met, met toon houden en dergelijke. Probeer ik af en toe even een avondje, even een kwartiertje, wat, wat zanglessen ja. te doen. En uh, meestal uh, helpt dat goed, merk je ja. dat ze uh, een stuk, uh, stuk beter worden. Dus het is heel laag tempelig om mee te doen? Ja, je hoeft absoluut. geen noten te kunnen lezen? En, uh, nee. Nee, nee. nee, absoluut niet. Nee, dat ik is... denk dat uh, misschien 5% uh, van het koor uh, noten kan lezen, dus uh, er is niet. Oké. Okay. Ja. Nee. <laughs> ik zet Jij het allemaal wel, keurig op papier, maar het gaat meestal om de tekst, ja. ja en hoe ben je er toe gekomen om dat uh, koor op te richten? Nou, dat is, ja, dat is al lang geleden inmiddels ja. natuurlijk. En ik heb het niet vijf. alleen gedaan, uh, ja. dat ook nog niet. Uh, samen met mijn schoonouders en mijn, mijn vrouw uh, toen. Uh, toen nog niet eens mijn vrouw trouwens, verloofde in die tijd. Uh, ja, waren we bezig, het was vanuit de protestantse kerk, uh, om daar wat meer jeugd uh, naartoe uh, te trekken. We hebben van alles geprobeerd en uh, nou ja, ieder concept faalde uh, daarin eigenlijk. Tot we op een gegeven moment dachten we: nou, misschien dat een popcore leuk is. Laten we dat eens uh, proberen. Ja. Uh, we zaten al op een kerkkoor uh, daar en. Uh, maar goed, dat is een heel ander repertoire. We wilden dus wat popmuziek gaan, uh, gaan proberen. En uh, nee, ik werd aangewezen als dirigent. Nou prima, we gaan het gewoon proberen. Kan mij het schelen. Dus advertentie geplaatst in de krant. En, uh, nou, daar kwam aardig wat, uh, wat, wat volk op af, moet ik zeggen. Zelfs meteen een, gieter, of een uh, pianist uh, erbij ook. En uh, nou ja, zodoende op uh, 26 september 2003, ik weet het nog precies, was de eerste repetitieavond. En dat ging oh. hartstikke goed. En er zaten er ook al een man of 25, denk ik. Uh, maar dit, was het, kerk, cool. het koor is eigenlijk dus begonnen om jongere mensen naar de protestantse kerk te trekken. Ja, dat was vroeger het, uh, het idee uh, erachter. Ja. En van daaruit is het, uh, is het ontstaan. Ja. Maar het hebt... is nu echt wel gewoon een op zich staande... Uh, ja, organisatie zeg maar. Ja, ja. Nou, is de protestantse kerk natuurlijk ook wel een hele open en, uh, en vrij Ja, en, ja precies. En, ja. Nou, ja, en, en, en ze faciliteren ons. Want we ja. kunnen dus het, uh, het jeugdhuis van ze uh, gebruiken op de vrijdagavond. Dus uh, daar zijn we uiteraard zeer blij mee. Ja. En mocht het een keer op de vrijdagavond dan een andere, uh, wat dan ook verhuurd zijn, dan uh, kunnen we gewoon in de kerk oefenen. Dus, uh, nou, dat is nee, ook mooi. Vandaar uh, ook uh, mooi. wel hulde aan de protestantse kerk dat we daar uh, zo goed ontvangen zijn. En uh, nog steeds uh, mogen uh, uh, ja, zijn. Ja, zijn er nog steeds leden ook uh, van 20, behalve jij zelf van uh, 20 jaar geleden? Uh, ja, maar niet zo heel veel meer. Ik denk dat er een stok of vijf of zo, kijk even achterom. Een stok of vijf denk ik, zoiets, ja. Ja, maar meer is er denk ik niet. De rest is dus allemaal nieuwe aanwas. Uh, ja, ja. Dus dat uh, het loopt zo door. Uh, ja, dat loopt maar, zo door. Ja, ja precies. Natuurlijk, hè, want anders wordt het een heel oud koor natuurlijk. <laughs> ja, ja. Ja. ja, ja. Dus dat uh, is wel heel mooi. En uh, een heel mooi uh, uitgebreid repertoire. Ja. Uh, jullie treden vaak op. Nou, ik denk gemiddeld vier keer per jaar of zo. Oké, okay, dus oh, de mensen moeten dus rekening houden. Stel je voor dat ze zeggen, nou ik wil niet alleen luisteren, maar ik wil meezingen. Eén uh, keer in de week is. Uh... Eén keer in de week is het zingen in de, achter de Protestantse kerk. Inderdaad, ja. op vrijdagavond om, nou ja van 8 tot 10. En ja, eens in de zoveel tijd dan uh, treden we op. Uh, met de kerstmest al ook uh, wat dingetjes. Dan, uh, nou ja, na het optreden vanavond uh, gaan we meteen weer volgas met het kerstrepertoire aan de gang volgende week. Dus uh, ja, dan, even, uh, voor het weten is de december. Hebben jullie nog een optreden in Zandvoort uh, later dit jaar? Met kerst bijvoorbeeld? Of uh, ik denk dat we... Ja, dat zeker wel. Want we staan in de... Uh, is het nou in de Agatha of is het in... Ja, de Agata is er een, een kerstoptreden met uh, Andere scoren. Oh, mooi. Ja, uh, Ik weet eerlijk gezegd niet de datum op mijn hoofd. Maar nee, ergens uh, voor kerst dus. Nou, dat kunnen we allemaal ja. vinden in de Zandvoortslijke Ik, uh, <laughs> ja, krant, nou, ja, uh, ik neem aan dat de organisatie uh, rond die ja. tijd ook al hier zit. Uh, om het een en ander te ja. Uh. Ja, ja, precies. Is, is, het, is het een aparte organisatie trouwens? Is het, uh, die het is een classic concert. Is het nou van classic concerts of van nieuwjaarsconcert? Ja. Nieuwjaarsconcert oh, Stichting Nieuwjaarsconcert ja, ja, oh, volgens mij. Ja. mooi. Nou, uh, die komen zeker dan hier? Ja die komen ja. zeker hier. Dat zal ongetwijfeld. Het, het stoeltje reserveren. Ja. <laughs> Ik hou hem vast warm voor ze. <laughs> ja. Oké. Okay, um... Het, het concert is vanavond om... Uh, vanavond om 8 uur in de, om, in de Grote Krocht. Om 8 uur in de Grote Krocht. Er zijn ja. nog kaarten verkrijgbaar? Er zijn nog kaarten En mensen die zeggen van nou ik heb interesse om uh, iets meer van het koor te weten. En ik wil uh, uh, meezingen. Uh, of in een keer proef komen. Kijken. Ja, dat kan altijd. Je kan ja. altijd op vrijdagavond en gewoon... Uh, aan... En Nou ja, ik zou zeggen schiet iemand van het koor aan uh, vanavond. Maar verder kan je altijd ook gewoon op vrijdagavond uh, binnenwandelen. Dat is uh, geen enkel probleem. Je kan binnenwandelen ja. in het uh, paviljoen achter de protestantse kerk? Ja. Precies, de achter kijk. de protestant zit, uh, ja. nou tussen de kerk en uh, het plein uh, zeg maar, de, het cafetaria, daar zit, ja. een, uh, zit een klein hekje. Nou daar ga je doorheen en dan zie je vanzelf aan de achterkant een gebouwtje en uh, daar is het. Oké, okay, nou hartstikke leuk. Ja, ontzettend bedankt uh, voor het interview en nee, heel ja, veel succes. Bedankt dat ik hier uh, mocht zijn. Uh, heel graag. En heel veel succes vanavond uh, met z'n allen in, uh, in de koffie. Dank je Dank je Ik wel. Uh, hoop dat het een groot feest wordt. Dat denk ik ook. Super, dank je. <middels> We hebben genoten van een heerlijk stukje muziek. Jij ja, hoorde het vast wel. Het was de Carlos Santana met Johnny Lee Hooker, de healer. Uh, was ontzettend mooi. Heerlijk op deze zaterdagochtend. Terwijl de zon weer boven de hemel kruid. We gaan nu luisteren uh, naar een interview van Karine Meets... met Katja van Wilderlust over geneeskrachtige planten. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Ik ben nu hier in de duinen met Katja van Wilderlust... En ik heb met haar afgesproken omdat zij een expert is in het wild plukken... van geneeskrachtige planten, maar ook van eetbare planten. En um, het is nu niet zo dat wij natuurlijk nu van alles gaan plukken los, wat los en vast zit. Maar um, ik krijg gewoon een hele mooie rondleiding in de schatkamer hier van de duinen. Zo kan ik het misschien wel zeggen, hè, Katje? Ja, zeker. Zo kan je het wel, uh, wel noemen. Nee, grappig dat, uh, dat ik expert in het plukken word genoemd. Maar het is niet dat ik, uh, dat ik de hele dag door aan het plukken ben. Maar ik, weet vooral, ik heb er vooral een oog voor wat, uh, wat eetbaar en geneeskrachtig is. En wat in het wild om ons, uh, om ons heen groeit. Dus daar kan ik, je zeker, uh, kan ik je zeker van alles over vertellen. Ja, want we hebben een klein stukje maar gelopen. En opeens zeg je van, oh ja, hier, hier. Hier zouden we eigenlijk wel een uur kunnen doorbrengen. Nou, ik zie een uh, duindoornstruik staan. Uh, maar jij zegt, we kunnen hier dus een uur doorbrengen. Want? Ja, wat groeit hier allemaal duindoorn dus. Ik zie uh, schapenzuring. Ik zie vogelmuur, brandnetels. Veldzuring. En dat is wat ik nu vanaf deze plek zie. Maar als we hier een stukje gaan lopen, dan, uh, dan weet ik zeker dat hier omheen nog een hele hoop meer groeit. Oké, okay. en uh, zouden wij dan gewoon één zo'n besje kunnen proeven uh, van die duimdoorn? En, en wat, is dit geneeskrachtig of is dit gewoon lekker of het doet het wat? Het doet van alles. Het is, uh, het is zowel geneeskrachtig als eetbaar. Um, de smaak is heel zuur. Hij zit uh, vol met vitamine C. En hij heeft ook vele malen meer uh, vitamine C in zich dan sinaasappels bijvoorbeeld. Dus het is echt een vitamine C bommetje. Nee, je kan hem je kan bestje proeven. Nou, ik ga het nu even proeven. Oh ja. Oh, lekker. Zuur, het is hè? heel zuur. Maar ja. Uh, het voelt meteen alsof er uh, ja, iets heel gezonds in je mond zit. <laughs> yeah. Dat is het ook. want uh, Het zit dus vol met vitamine C, maar ook met vitamine E. Uh, en de vitamine E zit er meer in het pitje wat in de best zit. Uh, en daar wordt uh, duindoornolie van gemaakt. En duindoornolie is uh, ontzettend goed voor de huid. Het is, uh, uh, ja, het is voedend, uh, voedend en verzachtend en helend voor de huid. De bestje zelf zit dus vol. Uh, de, het vruchtvlees zit vol vitamine C. Kun je gebruiken om de lekkerste sausen mee te maken. Maar je kunt hier ook wat siroop van maken. Je kan er ijs van maken. Um, uh, ik vind het heerlijk om, uh, uh, om mijn taart hiermee uh, met een duindoorn gelei te, te bedekken. Dat is fantastisch, want dan heb je een zoete taart met een zurige, hele fris zure bovenkant. Uh, wordt het dan ook een beetje oranje? Zeker, het okay. wordt het heel oranje. Ja, tuurlijk. Het is okay. echt prachtig. Ja. Dus het is ook nog eens een feest voor het oog. Um, ja, en dit is echt het moment dat, uh, dat duindoorn volop te vinden is. Eigenlijk overal in de duinen. En niet alleen in de duinen, maar uh, op uh, uh, plekken uh, waar, waar zandgrond is. Dus dat kan ook, uh, ja, dat kan ook op andere plekken zijn. Um, ik heb wel eens in een straat gewoond waar, gewoon de Duindorn, uh, waar ook Duindoorn groeide. Um, dat was feest. Ja, want je hebt dit uh, uh, ja, bedrijf, kan ik wel zeggen, bedrijfje uh, met, uh, van Wilderlust... Uh, hoe is het ontstaan eigenlijk bij jou? is dat uh, al als kind ontstaan doordat je veel ging wandelen met je opa en oma bijvoorbeeld of uh, met je ouders of hoe is dat gekomen? Uh, nou mijn, mijn liefde voor uh voor de eetbare natuur is er deels met de paplepel ingegoten. Want van huishuid uh, heb ik meegekregen dat er eetbare natuur omheen groeide. Maar voornamelijk paddenstoelen. Uh, ik ging vaak met mijn, met mijn oma en mijn moeder op pad, om paddenstoelen te zoeken. En vooral dan eekhoornjesbrood. Ook wel bekend als porcini of mm -hmm. als seps. Um, en, uh, en nog wel wat andere, nog wat andere soorten. Maar ik denk dat ik een jaar of. Uh, acht geleden Ondertussen uh, was ik op een festival in Duitsland en daar volgde ik een wildplukwandeling. Uh, en ik kreeg bijna tegelijkertijd een heel mooi wildplukboek cadeau. Volgens mij was dat zelfs naar aanleiding van die wildplukwandeling omdat ik daar zo gefascineerd door was. Um, dat ik van mijn partner een, uh, een, boek, een mooi boek cadeau kreeg. En zo besefte ik me eigenlijk dat er nog zoveel meer eetbare natuur om me heen groeit... dan alleen die paar paddenstoelen die ik kende. Mm -hmm. Maar eigenlijk dat ongeveer alle planten die ik al ken... zoals uh, nou, bijvoorbeeld brandnetel of paardenbloem, wat hele bekende soorten zijn... Ja. die bijna iedereen wel kent, dat die niet alleen... Uh, mooi zijn, maar dat ze ook ontzettend geneeskrachtig zijn. Echt superfoods. Paardenbloem ook? Zeker, zeker. Dat is ontzettend goed voor de, voor de lever. Zet de nieren aan om afvalstoffen uit het lichaam te, te af te voeren. Is een echte uh, lichaamsreiniger. Echt fantastische plant. Je kan alles van top tot teen kun je gebruiken van de paardenbloem. Huh? En, en ook de brandnetel bijvoorbeeld. Die uh, waar ik vooral van had geleerd van kijk uit. Want ja. de brandnetel is... Uh, die prikt. Ja. En dat heb ik natuurlijk zelf ook meerdere malen mogen ervaren. Um, maar dat ook die plant zo ontzettend gezond is. Die bevat ongeveer alle mogelijk, mogelijke mineralen en vitamine die je kan bedenken. Zit er echt vol mee. Is goed voor van alles. Uh, hij is goed voor je immuunsysteem. Ontstekingsremmend. Pijnstillend. Um, bloedzuiverend. Goed voor de spijsvertering. Nou, en dan zijn we er nog lang niet. Maar goed, als we nu brandnetel gaan. Stel we zouden brandnetel nu plukken, ja. dan moet je het natuurlijk eerst denk ik even verwerken of ga, kan je het kneuzen en dan een hap nemen? Of moet je er gekookt water over doen, thee van maken bijvoorbeeld? Ja, dat, dat is een goede vraag, want uh, brandnetel kan je in principe. Uh, kun je hem ook rauw eten, zo uit het uh, vuistje? Maar dan moet je wel weten hoe dat ja. te doen, want <laughs> hij prikt natuurlijk ja. uh, in sommige gevallen. Uh, en dat zit, in de, zit hem in de haartjes die verdeeld zijn over de, over de stengel en onder het blad zitten. Het zijn haartjes die gevuld zijn met uh, naaltjes en met, um, met stofjes zoals um, histamine en mierenzuur. Wanneer je daar tegenaan stoot ja. en zo'n haartje breekt af, een naaltje wordt in je huid geïnjecteerd. En dat veroorzaakt een allergische reactie op je ja, huid. Ja. Um, maar als je weet dat die haartjes omhoog gericht op de stengel staan... Uh, dan kan je je voorstellen dat wanneer je met de haren in meestrijkt, dus van onder ja. naar boven, dat je de brandnetel eigenlijk best wel goed aan kunt raken zonder dat hij je prikt. Wauw. Ja, maar uh, ja, je wil die blaren natuurlijk niet uh, in je mond. Klopt, klopt. Dus uh, wat je dan kunt doen is, uh, als je hem echt gaan rauw wilt eten, dan, uh, dan pluk je een niet bloeiende brandneteltop. Wanneer die al in bloei staat of al zaadjes heeft, dan gebruik je eigenlijk alleen het zaad. Um, dus vooral plekjes waar nu is gemaaid, daar komen weer jonge brandnetels op. Uh, of in het voorjaar, begin zomer, dat zijn ze, kan je de, de toppen plukken. Uh, en dan, dan vouw je de blaadjes, uh, vouw, je, um, ja, vouw je dubbel... En dan, je, dan maak je er een soort van rolletje van. En dan plet je hem even goed met je vingers. En dan plet je ze dus aan de kant ja. waar niet, de, niet die haartjes ja. zitten. Uh, en dan uh, kun, je, uh, kun, je ze gewoon, kun je erop kouwen. Nou, ja. uh, nou, dat wil ik best wel een keer gaan proberen. <lacht> <lacht> Misschien komen we zo nog op. Oh ja, oh wow. Nou, ik heb een challenge <lacht> te pakken. Oh jee. En ja. ik, ik hoorde je net hele mooie namen zeggen. Die ik dus niet kende. Uh, wat, wat zag je daar nou beneden? Um, wat zei je nou? Wolfsmuur? Um, uh, vogelmuur. Oh, vogelmuur. Ja. Even kijken. Ja. Ik zie, vogelmuur groeit vaak in hele tapijten. Ik zie hier nu uh, een kleintje. En vogelmuur is een, uh, is een supergezond plantje. Het is heel lekker, um, ja, lekker, uh, lekker slaachtig, maar heel fris, heel uh, sappig. En het leuke aan Vogelmuur is, is dat je heeft een mooi herkenningspunt heeft. Want um, als je hem tegen de zon inhoudt, tegen het licht inhoudt... Ja. zie je hoe de haartjes uh, op de stengel staan. Ja. Die staan maar aan één kant op de stengel. Ja, inderdaad. Als een soort van hanenkam. Nou zeg. En op de, uh, tussen de andere twee blaadjes staan de haartjes dan weer de andere kant op. Dus zo staan ze om en om, de haartjes verspreid, maar iedere keer in een hanekam. Nou, wat slim. ja. Leuk, toch? Ja, prachtig. Ik <laughs> nou. moet hier dadelijk zo even een foto van maken. Ja. Want dan kan ik dat weer... Uh, ja, misschien aan de mensen laten zien. Uh, van de... Uh, van de Instagram van de radio. Ja. Ja, um, ja ik vind het prachtig. En uh, je had er nog eentje. Ja, zeker. Dat is deze. Schapenzuring. En Grappig, dat, muur, schapen, zuurding. Ja, heel ja, leuk hè. Het komt uh, zeker allemaal echt van manen. vroeger uh, uh, dat de mensen die naam hebben gegeven. Het is een heel apart blad. D ja, dit ja. is zeker een heel apart blad. Kijk, je kan, je kan hem zien als een soort van zwaard. Juist. Maar als je de naam wilt onthouden, dan kan je ook denken aan als je van de bovenkant op een uh, schapenkop Juist. kijkt. Juist. Inderdaad. Het blad heeft de vorm van ja. ja, bovenaanzicht van een schaapkop. Met die oortjes en de ja. snuit. Ja, en wat is hier de smaak van? Uh, nou ja, je, je, zou het kunnen, je zou het kunnen proeven. Um, maar de smaak, de smaak hiervan is, is redelijk zuur. Oké. Okay. Uh, Zuring. Oh ja. Zit ook weer vol vitamine C onder andere. Um, en is een super lekkere toevoeging aan een salade. Omdat het echt zo'n fris-zure ja. smaak heeft. Ik wilde hem je geven om te laten proeven, maar um, hier is het ook. Uh, zou ik eigenlijk ook aanraden om het eerst even te wassen. Ja, in verband Omdat met de het... vos en zo, hè? Precies, ja. die, vos, die vossen lint voor bij zich dragen Ja, daarom. Dat was en laatst zijn... op de radio, inderdaad. Ja, ja, en die zijn wel vooral in, uh, tegen de Duitse grens en in het zuiden van het land te vinden. Um... Maar we moeten toch maar even niet riskeren. Precies, je, je kan het net zo goed ja. even wassen. Ja. Dus nou, uh... Ik, uh, ik heb nu in deze negen minuten al zoveel geleerd. Mm -hmm. uh, laten we nog even verder gaan. We hebben weer heerlijk kunnen swingen op het Vrijthof. We zijn het Vrijthof afgewalst bijna. Dat was André Rieu met The Second Walls. Tegenover mij zit inmiddels uh, Willem Strooman uh, over het Laureate Christina-concours uh, hier in de studio. En die gaat er meer over vertellen. Maar voordat hij er wat over gaat vertellen, over de Laureate Christina, wil ik vragen, dit is de Second Wals. Is er ook een eerste Wals? Uiteraard. Ja. Als, behalve de tweede Wals is er ook een eerste. Ja, maar ik, ik. En heb... ik neem aan dat er ook een derde zal zijn. Ah, dat, okay. dat weet <laughs> ik dus is. niet. Maar het is niet zo van, dat is dan ook een heel bekende Wals, de eerste Wals. Kijk, ik, ik heb de een over. van de mysteries in de muziek is... Kijk, Beethoven heeft honderden pianostukjes geschreven. En iedereen valt op verrelezen. Ja, Weet je? Ja. Waarom? Ja. Bach geeft bibliotheken vol muziek. En iedereen speelt de Toccata en Vugo-ED. Waarom? Het ja, ja. zijn geweldige stukken, maar die andere stukken zijn net zo geniaal. Dus waarom die... Maar dat komt ook heel vaak. Uh, heb ik wel eens geleerd. Ik geef een beetje les in het onderwijs. Dat als je nou. iets vaker hoort. Dan ja. wil je het weer terug horen. Dat is met Misschien. de truc ja. van de muziek ja. ook. is. zet een liedje aan. Je denkt oh, wat een irritant nummer. Ja. En dan hebben wij de twintigste keer. Die denken van nou oh, zelf nee. meezingen. Nee, dat klopt. Ja, ja. Kijk Goed. en er bestaat zoiets als het uh, Prinses Christina concours. Ja dat weet ik. Dat jaarlijks dus uh, geweldige concoursen organiseert in Nederland. En wij hebben hier als uh, stichting Classic Concerts op Zandvoort de traditie dat we ieder jaar altijd toptalent laureaten uit dat uh, Prinses-Christine-concours hier de kans geven, de gelegenheid geven om zich te laten horen. Maar dat is en ook dat... wel een gelegenheid dan voor Zandvoorters dus om mensen, ik ben wel eens naar het concours geweest, dat zijn geen voordelige tickets, dat is een heel chic gebeuren. Daar is het ja. heel, heel, heel duur, ja. ja. Ja, ja, bij ons uh, kun je terecht voor een tientje. En dan krijg je diezelfde uh, En dan betalen wij je koffie en je thee nog. Dus. En dan krijg je diezelfde mensen die je anders ja. voor 70, 80 nee. euro moet belasten. Nee, nee, dat is, dat is helemaal Heel waar. Heel goed, ja. En uh, ze zijn er absoluut niet minder om. Want we hebben dus dit jaar ook uh, absoluut een winnaar in huis. Die heet Thijs Willers. Die is pianist. Ja. Geen eens 17 jaar nog, weet je. Ik bedoel, waar heb je het over? Maar hij is wel een meester. Pianist. Dus dat is heel bijzonder. Die komt uh, morgen spelen. Gaat over zondag 17 september, smiddags om 3 uur. Dat is morgenmiddag. En uh, Thijs Willers komt dus piano spelen als een van de laureaten van het uh, Prinses Christina Concours. En hij speelt dus van uh, Ludwig van Beethoven. Speelt hij dus uh, variaties en C klein. Hij speelt van Frederic Chopin ballade nummer 1. Want het is net over nummer 2, maar dit is ballade nummer 1. En dan van Rachmaninoff speelt hij dus twee pianostukken. En um, dan hebben we pauze, maar na de pauze dan komt het Fosse-trio. Dat zijn dus leeftijdsgenoten van uh, Thijs, die dus ook met z'n drieën dus, als uh, pianotrio wow. hebben deelgenomen aan het concours en ook dus een prijs hebben gewonnen. En dat uh, trio bestaat dus uit Thijs Willers piano. Pipa Schot is viool. En Vincent Kalk speelt cello. En uh, ja, het uh, pianotrio, dat is een verschijnsel dat stamt uit... Eerste helft 19e eeuw, dan krijg je dus behalve orkesten, krijg je ook verkleinde uitvoeringen van orkesten. En dan is de piano is natuurlijk een alleskunner. En dan heb je dus de viool en de cello die daar alle twee op spelen. En uh, van Mendelssohn wordt dus uitgevoerd een paar delen uit het uh, pianotrio nummer 1. En van Mendelssohn is interessant dat hij juist op een gegeven moment besluit om een grotere rol aan die piano te geven. Aha. De, in het begin zijn er een aantal van die uh, trio sonates die alle drie een gelijkwaardige partij hebben. De piano heeft meer een dienende functie om de viool en de cello mogelijk te maken. Maar uh, Mendelssohn die geeft de pianist gewoon een complete zelfstandige rol. Dus dat is, wat Spoeiend. dat betreft, is t, ja, is heel interessant. En dan hebben we dus Van Dvorak ook uit een pianotrio. En dat heet het uh, Dumpki-trio. Wordt uitgevoerd. En daar komen twee delen uit. En ik heb me suf gepiekerd. Wat is nou toch dat, dat Dumpki? En um, even kijken, ik heb het erbij geschreven. Ja, de Dumka is namelijk een volkslied uit Slavische Sla, Sla, landen. Dus Dumka is dan het enkel fout en Dumkie is het meervoud. Ik dacht, wat is een Dumkie? Is dat een clowntje? Of wat, wat, wat, wat moet dat voorstellen? Maar nee, het is dus heel serieus. En het gaat dus over volksliederen gecomponeerd. Daarmee uh, zet dus Dvorak eigenlijk een baan in... die dus Bela Bartok later dus voor zijn levenswerk gemaakt heeft. Die heeft al zijn composities altijd... Volksdansen, volksliederen. uit zijn eigen omgeving. altijd op muziek gezet, op compositie gezet. Ik dacht altijd, ik vind het zo bijzonder van die Bela Bartok. en het is ook bijzonder wat hij gedaan heeft. maar voor hem. heb je ah. dus. Anthony Dvorak, die dat dus eigenlijk. ook al deed. Alleen De het verschil in uitwerking. is dus. onvergelijkbaar. Ja? is totaal verschillend. Want die Dvorak is laat romantische muziek. en die. De werken van van Bartok, kun je alles noemen, maar niet romantisch. Niet. Absoluut niet, nee zeker niet. Dus dat is een, uh, ja, en dat Fosse-trio, ja, als wij het dus over muzikale trio's hebben die met elkaar gezamenlijk optreden, dan horen we altijd, ja, 40 jaar samenwerking, 30 jaar samenwerking. Dit Fosse-trio bestaat al 12 maanden. 12 maanden. Ja, dat is niet zo gek. Maar als de de 17 is, is dat natuurlijk best wel... Daarom, daarom die kunnen ja. nog in 30 jaar bij staan. Nee, maar nee. die hebben dus zich uh, gevolg, vorig jaar gevormd... voor uh, deelname aan dat uh, Prinses Christina concours. Ja. En het concours... De, de, de mensen van het concours die gaven als, uh, uh, als commentaar... van jullie spelen... alsof je al jaren samenspeelt. Dat is... Onvoorstelbaar. Ja. Ik speel ook al jaren met de muzikus samen. Op een gegeven moment ken je elkaar zo goed. Je kijkt elkaar aan. En uit de blik weet je wat iemand wil en dan kan je erop ingaan. En zij hebben dat met een jaar werken met elkaar. dat stadium nu inmiddels nu al, al bereikt. bereikt. Heel dus snel. Ja. Wat dat betreft is het een absoluut uniek concept. Het enige is, als ik hier op straat ga staan op het Dorpsplein... en ik vraag aan mensen, kennen jullie het Voszee-trio? Nooit gehoord. Nee. Heb je wel gehoord van Thijs Willers? Nee, nooit gehoord. Nee, dat klopt. Maar wij hopen dus door deze jonge mensen nog... dus door zo'n concert weer een duwtje in de rug te geven... Ja. dat meer mensen uiteindelijk hun naam gaan kennen... en meer mensen van hun muziek gaan, uh, gaan beginnen. Ja, nou ja. Kijk maar naar toch lucassen er zijn er ook, uh, Je haalt de woorden jong, uit. Jonge uh, mensen die uh, ooit onbekend waren. En ja. heel jong al bekend geworden ja. zijn. Ja. Ja. Ik zei dus deze bekend. tijd heeft dat potentieel ook. Ja. Ik zei je over bekend gesproken. Ik zag laatst nog eens opnames van, van de Beatles. Die in 1962 in Liverpool in een zaaltje optreden met twintig mensen. Ja. ja? Nooit gehoord wie dat waren. <laughs> dus dat is met dit Fosse-trio ook. Nu. Gaan we ze leren kennen. Ja, nou eens, als de, de Zandvoort was, zou ik zeggen, daar ga ik naartoe. Want nu er kun er je gaan. nog zeggen, ik heb het voor een tientje gezien. Dat kan straks niet meer. Straks gaan ze dus duurdere dingen. Ja. Ja, zeker. Ze gaan straks uh, Carnegie de Hall of concert Concertgebouw. meteen maar een concert meenemen met een handtekening? Nee, ja, hoor, dat, <laughs> ja. is, uh, dat is absoluut waar. Dus ik ben heel uh, blij met hun uh, muziek. Ja, en over de muziek zou je nog dit een beetje kunnen vertellen, die Luther van Beethoven, die variaties. zijn dus 32, ja, hoe krijg je het als componist voor elkaar, 32 variaties over hetzelfde thema. En iedere variatie is gewoon van de eerste tot de laatste noot boeiend. Het is heel apart. Heel klap. Van Chopin kun je vertellen van die beladen nummer 1. Uh, Chopin die dus uiteindelijk een aantal maanden, wat niemand weet, een aantal maanden in Wenen is verbleven. En in, tijdens zijn verblijf in Wenen heeft hij schetsen gemaakt van een pianostuk dat hij wou gaan componeren. En dat zijn de schetsen van die ballade nummer 1. In 1835 verhuist hij definitief naar Parijs. En op dat jaar heeft hij dus die eerste ballade voltooid. Dus dat is een heel... Aan het stuk zul je het niet horen, maar ik vind altijd, ik vind altijd als je even zegt van, oh, daar, gaat, ja, daar gaat het over. Ja, zeker. En die Rachmaninoff, ja? die heeft dus een aantal beelden, platen gecomponeerd. Je ziet dus, als je een stuk hoort, het is, dus, het is een afbeelding van iets. En dan is dus Anta, Andante Cantabile... Dat is dus, hij droomt een beetje lekker weg zo. Die pianist die kijkt naar een plaatje en ziet dat en, en droomt daar heerlijk mee. op weg. Ja, ja. En dan de presto uh, nummer 4 is geïnspireerd op de etudes van Chopin. Die we net daarvoor dus ja. een uh, ballade van gehoord hebben. En als je dat stuk hoort is er niets waarvan je zegt ja, ja dat is nou type Chopin. Dat hoor je dus niet, maar het is er wel op gebaseerd. Nou, het wordt een heel erg boeiend concert. Ja, uh, ja. ja. ik ken natuurlijk als voorbeeld uh, diezelfde Mendelssohn. Die als kind al zo'n gigantische uh, bewondering voor Johann Sebastian Bach had. Dat hij zei, ik ga een aantal stukken schrijven helemaal in de stijl van Johann Sebastian Bach. Dus hij heeft een aantal orgelwerken geschreven in de stijl van Bach. En als je dit speelt, hoor je bij de tweede noot, hoor je... Dat is Mendelssohn. Ja, dat is niks Bach. <coughs> Bijzonder. En uh, Igor Stravinsky heeft hetzelfde. had zo'n bewondering voor Bach. Dat hij zei: Ik ga een compositie helemaal in de stijl van Bach schrijven. En bij de tweede noot zeg je: Stravinsky, hè? Ja, <laughs> dus dat is heel leuk. En toch is het daardoor geïnspireerd. Ja. Dat is natuurlijk heel leuk. En ja, over dat trio, piano trio van Mendelssohn. kun je ook zeggen dat deze pianotrio's, en zeker deze, behoren tot de meest populaire stukken. Van, uh, van Mendelssohn. Het bijzondere wel is dat hij dit gecomponeerd heeft op 30-jarige leeftijd. Hij is amper 35 hoor. Oh. En het bijzondere is van die Mendelssohn dat dit heeft hij geschreven dat hij 30 was, maar zijn allergrootste composities, zijn allergrootste concertwerken en alles heeft hij gecomponeerd toen hij 8-9 jaar was. 8-9 jaar? Ja, 8 jaar, 9 jaar. Oh, net, net als Mozart. Het is dus, een ja. jeugd, uh, kinder, uh, kindertalent, zeg maar. Ja. Dat. Uh, hebben we nooit van gehoord. En ja, als ik het toch over Mendelssohn heb. En over Wacht heb. Uh, Mendelssohn was, uh, was een jongetje, was jarig. Hebben we nog tijd? Ja, en, hebben we nog wel even tijd. Word... Maar ik wil nog even wat anders vragen. Vertel. Zo. Ja, want ik heb gehoord dat jullie met Classic Concerts ook iets doen met scholen tegenwoordig. Ja, we doen Classic Concerts. En... Um, in de scholen, dus dat muziek in de klas wordt het dan genoemd. Ja? En dan komen er dus twee of drie muzici van een conservatorium of uit een orkest. Die komen naar de klas, die demonstreren hun instrumenten. Kinderen kunnen zich vervolgens inschrijven op een workshop... of ze dus een aantal lessen mee willen doen. Oh, maar is dat in antwoord? Dat is hier op basisschool antwoord. Ja, ja het ja, leuk ja. We hebben één school, de hoe die school, die hierachter zit... Uh, de barrierschool. Ja, nee, niet de barrierschool die ernaast zit. Annie Schaf. Arnie Schaf. Die heeft zich daarvoor ingeschreven in de tijd. Ja. Andere scholen horen dat dus nu. Want ze horen onderling ook van elkaar wat er dus allemaal gebeurt op die ja, scholen. Ja, ja. Dus andere scholen staan nu te wachten op... Dat we het bij hun ook gaan doen. Dus, uh... Heel bijzonder. En dus er komen die die af, die af afgestudeerd zijn. Ja. Daar. Ja. Uh, en en die, die workshops, zijn die dan ook in Zandvoort? Of gaan ze ja. daarvoor naar. Nee, die zijn hier in de klas. Oh, in de klas. Alleen het is zo: die, uh, die, die, die demonstraties, die muziekdemonstraties, instrumentendemonstraties. Ja. zijn het in tijdens de schoollessen. Ja. Ja. En dan heeft die school die. Uh, voert ook buitenschoolse activiteiten uit. Juist. Waar kinderen dus zich kunnen inschrijven voor... zwaardvechten, noem het op, oh, bijzonder iets. is, ja. En dus nu, een aantal lessen muziek. Nu hebben wij hier natuurlijk een muziekschool... maar wij concurreren daar niet mee. Want nee. de mensen die hier op, op, op deze cursus komen... kunnen daarna doorgaan naar de muziekschool. Als ze zeggen van, ik vind het echt leuk. Je hebt vier lessen viool gehad, ga door. Ik kijk even, nee, ik moet af en toe even kijken naar de techniek. Nee, ja, oké. Okay. Ja. Er gebeurt iets buiten, grote. Nee, dat valt allemaal de, helemaal mee. Met mijn tante opbelt of zo iets, ja, ja, ja. En, en ik heb nog een andere, een afsluitende vraag voordat we gaan luisteren naar de muziek. En, en dat is iets met het orgel. Je ja. Vertelde dat iets over het orgel in de protestantse kerk. Nou, dat orgel in de protestantse kerk, dat heet dus ieder orgel wordt altijd genoemd maar degene die het gebouwd heeft. In dit geval heeft dus Hermanus Knipscheer... hier een orgel gebouwd. Een Noord-Hollandse orgelbouwer. En die heeft het gebouwd in 1849. En ik zag dat een uh, tijdje terug... in mijn agenda. Ik heb dat eens nagerekend. Ik dacht, wacht even. Yes. Volgend jaar is dat 175 jaar. Dus ik wil daar wat mee, uh, mee doen. Precies de vormgeving. natuurlijk. Ja, precies de vormgeving weet dat nog niet. Ik weet wel dat... Die, de Zandvoort is de meest onkerkelijke gemeente in Nederland. Dus daarmee is dat orgel het meest onbekende instrument uit de hele regio. En daar wil ik volgend jaar wat aan doen. Door een aantal uh, bijzondere organisten hier naartoe te gaan halen. Het orgel te gaan laten horen. En dat je er meer op kunt dan alleen maar kerkelijke liederen op begeleiden. Ja. Daar is hij wel voor gemaakt, maar je kunt er een heleboel andere dingen ook mee doen die we vroeger misschien niet zo deden, maar tegenwoordig wel. In ieder geval een van de vier organisten die komt spelen... is een echte jazzpianist. En die geeft een jazzconcert met een saxofonist. Op dat orgel. Dus er komt nog een hele speciale aan. Heet het orgel dus een knipscheer? Het heet knipscheer. knipscheer maar, maar niet meer of meer orgels gebouwd. Heet het in allemaal knipscheer? Ja, ieder orgel dat knipscheer gebouwd heeft, dat ja. noem je Lully. Knipscheer. Hermanus Knipscheer. Ja, okay. apart. Ja. ja, nou, ik ga nog even de onderwerpen voor het volgende ja. uur noemen. En dan hebben we nog een heerlijk stukje muziek zometeen. Mag ik nog even zeggen ja. dat het concert is dus morgen, morgen, 17 september, om drie uur in de Protestantse Kerk. Classic oh, oh. Classic en... Concerts. Zijn er nog kaarten? Er zijn nog kaarten. Ja, en kunnen mensen die aan de deur kopen? Aan de deur. Aan de en zaal zijn de kaarten verkopen. En kunnen ze daar contant betalen of ook pinnen? Beiden. We Beiden hebben tegenwoordig zo'n zo pinapparaatje, nou. Maar dat kan dus ook gewoon betaald worden. En nogmaals. Van ons krijgen we jullie dus de, de koffie. Ja, als jij morgen komt. Krijgen we maar. Ik kom hier gratis. Ja, Ik zou heel graag willen. Maar ik ben ook morgen aan het werk. Dus ja, nee, helaas. Maar dat is ongeveer wat wij zo, uh, zo te bieden hebben. En door, door het jaar heen. We doen elke uh, derde zondag van de maand. Doen wij dus zo'n zo kerkpleinconcert. Ja. En mensen kunnen dus op onze website kijken. Uh, Classicconcerts.nl Daar zijn dus ook van tevoren inderdaad al kaartjes uh, online uh, te besteden. Online stellen. verkrijgbaar. Jawel, ja. zeker wel. Maar voor morgen, niet online, maar gewoon. Hoeft niet, de de je kopen. kan gewoon ja. komen morgen. Er ja. is, uh, is plek nog. Dus morgen om drie uur, ja. zondag, Protestantse Kerk. Ja. Uh, Zorg dat u iets van de voren bent. Dan kunt u genieten van een kopje of thee. Ja. En dan kunt u voor tien euro. Ja. Het een... patattenplein wordt het ook wel genoemd. Nee, he? het kerkplein. dat mag morgen niet noemen. Morgen is het Plein van de Cultuur. <laughs> uh, dus we gaan daar genieten van een heerlijk kopje koffie, kopje ja. thee. Ja, en ja, ja, prachtige ja. laureaten van het Prinses Costina-concours. Precies. Heel erg bedankt. Okay. Ik ga nu eventjes de volgende onderwerpen aankondigen. Want we hebben zometeen nog een mooi stuk muziek. Maar daarna gaan we in het volgende uur praten. Met uh, Geert Seidsema van Camping Zandenvoorden. Die hebben een aantal slagen weer gewonnen. En we zijn heel benieuwd naar de toekomst. We gaan ook weer luisteren naar Karina Meet, Katja van Wilderlust over geneeskrachtige planten. Dat is het tweede deel van het interview uh, wat uh, uh, al eerder is uitgezonden. Of dat vanochtend is uitgezonden. Uh, en dan hebben we uh, Jorge Martinez Galan over Las Grimas Negras. Uh, en, ja, en natuurlijk is die gewoon hier live aanwezig. Die uh, gaat het niet over de radio doen. Dus hij staat hier al en we gaan hem dus straks interviewen. Nou, dan hoop ik dat we nog op tijd kunnen afsluiten, want Jorg heeft altijd heel veel leuke dingen te vertellen. Uh, we gaan nu genieten van een mooi stukje muziek, Grant Campbell Classic Gas. Red billows start to spread Fancy gloves though where's old mag so there's never never a trace of red now on the sidewalk, walk uh -huh, uh -huh, Ooh Sunday morning uh-huh lies a body just oozing life Ache and someone sneaking Round the corner, could that someone be Mac the Knife? Uh, there's a tugboat uh, uh, down by the river, don't you know? Where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just—it's there for the weight to Five will get you ten old Maggie's back in town Not to hear about Louie Miller? He disappeared, babe After drawing out all his hard-earned cash And now Maggie's been just like a sailor Could it be our boys done something red? Yeah, Suki Taudry, who is Lottie Lenya and Lucy Brown? Oh, the line falls on the right bay. now that Maggie back in town. I said Jenny Diver. Whoa, Suki Taudry, look out the middle.